De gemeente Den Haag en het openbaar vervoerbedrijf HTM onderzoeken of het mogelijk is om een groot deel van de aandelen HTM te verkopen aan de Nederlandse spoorwegen. Dat zegt een woordvoerder van de HTM. Voor meer informatie wordt verwezen naar een persconferentie morgenochtend om 11 uur in Den Haag. Omroep West meldt dat het gaat om iets meer dan 40 procent van de aandelen. Volgens de NS klopt dat niet, maar de woordvoerder wil verder niets kwijt. Alle aandelen zijn nu in handen van de gemeente Den Haag. Met de overname zouden tientallen miljoenen euro's gemoeid zijn. Wat de eventuele overname betekent voor het personeel van het Haagse openbaar vervoerbedrijf is nog niet duidelijk. Drie van de vijf wethouders in Groningen hebben hun ontslag aangeboden.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 Volgende maand moet duidelijk worden of de eurolanden al het geleende geld ook werkelijk terugkrijgen. In New York zijn de effectenbeurzen lager gesloten door zorgen over Spanje en Griekenland. Vandaag leden de Europese beurzen hun grootste verliezen in twee maanden tijd. De AEX-index eindigde 1,9 in de min. De Dow Jones-index sloot 0,3 lager. Spanje staat onder steeds meer druk om noodsteun aan te vragen. En ook over Griekenland moeten er waarschijnlijk snel besluiten worden genomen die de hele markt kunnen beïnvloeden. De verliezen op Wall Street bleven relatief beperkt door een gunstig bericht over de Amerikaanse huizenmarkt. De politie in Rotterdam heeft de afgelopen drie weken 260 reacties binnengekregen over de vermiste Monika Tanova. Die tips kwamen binnen via een speciaal opgerichte website. En omdat er zoveel reacties zijn gekomen blijft de site drie weken langer online. De destijds 25-jarige Monika Tanova wordt sinds december 2010 vermist. Ze verkocht de zelfkrant bij een supermarkt in Rotterdam. In Utrecht is het eerste gouden kalf van het Nederlands filmfestival van dit jaar uitgereikt aan Willeke van Amoroi. Ze kreeg een oeuvreprijs voor haar verdiensten voor de Nederlandse film. De 32e editie van het festival staat dit jaar in het teken van de familiefilm. Het tiendaagse evenement begon vanavond met de première van de speelfilm Nono, het zigzagkind. kind. Het filmfestival is verspreid over 15 locaties en bioscopen in de stad. In de tweede ronde van de KNVB-beker heeft Ajax met 3-0 van FC Utrecht gewonnen. De wedstrijd in Utrecht werd in de tweede helft korte tijd stilgelegd omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Ook waren er kwetsende spreekoren. Eerder op de avond won Feyenoord na verlenging met 3-2 van NEC in Nijmegen. Lex Immers maakte de winnende treffer. FC Twente ontsnapte aan een blamage. De koploper in de eredivisie won in Ridderkerk... maar met 1-0 van hoofdklasse RVVH. Dordrecht schakelde eredivisieclub Willem II uit. Het werd 2-0. En topklasse Rijnsburgse Boys won met 1-0 van Jupiler League Club Volendam. Het weer, veel bewolking en enkele buien, vooral in het westelijk kustgebied, minimaal rond 10 graden. Morgen eerst op veel plaatsen droog, maar in de middag opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt een graad of 16. Vrijdag wordt een droge dag met geregeld zon. Zaterdag opnieuw kans op buien. Dit was het NOS Journaal. Paul Carrick. Zijn lekkerste saus.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 Dag 4 oktober. Asko Schönberg met een muzikaal portret van de veelzijdige componist Klas Torstensson. Zijn muziek is soms ruig als het landschap van zijn Zweedse roots. Dan weer breekbaar en intiem. Op 4 oktober in muziekgebouw aan het ei. Kijk op asko.schoenberg.nl. Performa. 10 en 11 oktober. Jaapers Utrecht. Gratis toegang via performa.nl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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Clary Polak. Jezelf verdedigen, oké. Okay. Maar de dood als straf voor inbreken een risico van het vak noemen... is wel een zeer zware verhoging van de strafmaat. Zullen we het gewoon weer houden bij eigen schuld, dikke bult? Goedenavond, welkom bij het Oog op Woensdag, waarin we het inderdaad gaan hebben over de grens tussen zelfverdediging en eigen richting. Hoe moeilijk is het voor de VVD om te switchen van een programma waar rechts de vingers bij aflikten naar een beleid waaraan ook links zich kan committeren. Ik doe wat ik kan en ik doe het voor anderen. Zie hier de vruchtbare filosofie van een succesvolle spermadonor. Ik ga straks met hem praten. Om 5:12 voor twaalf lezen drie dichters een postuum uitgegeven gedicht van Gerrit Komrij voor. En JP Den Tex komt hier live optreden met zijn eigen band. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 26 september. Een inbreker die tijdens een klus wordt doodgeslagen door de eigenaar van het huis... heeft dat over zichzelf afgeroepen. Volgens staatssecretaris Fred Teven is dat een soort beroepsrisico. Is dat als je je ergens anders begeeft waar je niks hebt te zoeken... in een eigendom, in de ruimte waar een ander slaapt... En waar ze met zijn gezin aanwezig is. Als je daar niks te zoeken hebt en je komt daar toch, dan loop je wel risico's. Teven reageert op de dood van een inbreker in een huis in het Brabantse Dissen. Een deel van de Tweede Kamer snapt niks van de uitspraken van de staatssecretaris. We zijn een rechtsstaat en dat betekent dat er maar één autoriteit in dit land is... die beslist of dat geweld legitiem is geweest en dat is de rechter. De staatssecretaris uh, pleit hier eigenlijk meer voor een geweldspiraal... omdat hij oproept van ja, je mag desnoods, hè, hij suggereert... je mag desnoods eigenlijk een inbreker uh, doodslaan. Teven laat een oordeel over het geweld in Dissen aan de rechter... maar hij neemt geen woord terug van wat hij vandaag heeft gezegd. Dat heb je goed begrepen. De kritiek op de autoriteiten in Haren neemt met de dag toe. Zo stelde de korpschef van Groningen dat het communicatiesysteem C2000 er niet heeft uitgelegen. Maar agenten geven aan vakbond ACP door dat dit wel degelijk het geval was. Wat wij horen is dat de collega's elkaar niet goed konden bereiken of het systeem er dan uitgelegen heeft of niet. Het gaat erom dat in zulke situaties de communicatie perfect is. Eerder beweerde burgemeester Bats dat er geen alternatief feest in Haren zou worden georganiseerd. Nu blijkt dat op de avond van de rellen aan Danny Tenhove is gevraagd om dat wel degelijk te doen. Maar die kon het tijd toen niet meer keren. Het was toen al te laat. Maar dat is, dat is met, met het hele verhaal. Het, is, het, het, het, het kernwoord is te laat. De rellen in de Griekse hoofdstad Athene waren een maatje erger dan die van afgelopen vrijdag in Haren. Ook hier kreeg de politie het zwaar te voortduren. De Grieken zijn boos over een nieuwe bezuinigingsronde. Maar er had de gemiddelde toerist geen boodschap aan. Die was boos dat de belangrijkste culturele attracties waren gesloten. The situation that Greece in is in, at the moment is closing the tourist is not very clever. I mean, voor the economy you need the tourist sites and you need the tourists. Een legende is ons ontvallen. De Amerikaanse zanger Andy Williams overleed vandaag op 84-jarige leeftijd. Maar hij laat ons een zoetgevoiced oeuvre na. Moon River, wider than a mile. I'm crossing you in style someday. The vows of love we make will live until we die. My life is yours. En dat was het nieuws vandaag op Radio en TV. In Utrecht is vandaag het Nederlands Filmfestival van start gegaan. En voor ons is daar verslaggever Martijn van der Zonde. Dag Martijn. Ja, goedenavond. Gezellig, druk, veel luchtschoenen ja. ongetwijfeld dit jaar weer neem ik aan. Maar, ja, uh, zeker. Uh, ja. maar ook al een prijsuitreiking hoorde ik. Ja, er is inderdaad al een gouden kalf uitgereikt aan Wilke van Amelrooy. Dat is een Urvenprijs een die zij gekregen heeft. Dat was eigenlijk vlak voordat de openingsfilm gedraaid werd. En uh, nou ja, ze, ze wist al wel dat ze die prijs ging krijgen, maar ze stond toch nog wel vrij emotioneel op het podium. Zeker toen Marleen Goris uh, haar toegesproken heeft. Dus zij is regisseur van onder andere uh, Antonia, dat is een Oscar-winnende film waar zij in speelde. En zij las wat voor uit het, uh, uit het juryrapport. En ik heb even een zinnetje opgeschreven. Het is een mooie zin, dus ik heb hem opgeschreven. Uh, zij zei, alleen, goor zei, schilderkunst die heeft de Mona Lisa. En uh, de film heet Sterf die gevangen in celluloid eeuwigheidswaarde krijgen. Nou ja, en daar verkleed zij, uh, wil ik wel allemaal mooi mee. En nou ja, dat, dat zijn wel tot tranen toe geroerd toen ze dat hoorden. Sterren die gevangen in celluloid eeuwigheidswaarde, eeuwigheidswaarde krijgen. Ik ben nog even ja. aan, op aan het kouwen wat dat betekent. Maar goed, uh, uh, dat was dus meteen al een hoogtepunt. Wat is het eerstvolgende hoogtepunt? Het eerstvolgende hoogtepunt? O, dat vind ik moeilijk te zeggen, want er gaan natuurlijk heel veel films getoond worden... de komende, de komende dagen, tien dagen. Maar het absolute hoofdpunt is nu aan het einde van het filmfestival. Volgende week vrijdag. Dan worden de kalven uitgereikt. En dat is natuurlijk altijd een, een spannend moment. Absoluut. Nou, dat wachten wij dan af. Dankjewel. Martijn van der Zanden was dat vanuit het filmfestival in Utrecht. Uh, de krant van morgen nu. Uh, voor de samengevat door Joeri Stubenitski. Grafstenen van recyclebaar materiaal, biologisch afbreekbare urnen... en ecologisch houten doodskisten die vergaan met het lichaam. Op de uitvaartbeurs in Gorkum is volgens Metro één trend opvallend vaak te zien. Een groen en duurzaam laatste afscheid. Eén van die kisten heeft een bijzondere zigzagvorm... Volgens een verkoopster kun je in deze kist op je zij liggen. Sommige mensen overlijden in de feutushouding. Ze kunnen dan in die houding in de kist gelegd worden... zonder dat het lichaam geweld wordt aangedaan, zegt ze. Of als je gewoon liever op je zij ligt, is die kist ook ideaal. Nederlanders verkopen hun goud liever in België dan in Nederland. Het komt omdat de meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties... hier strenger wordt gehandhaafd, dat zegt een grote goudhandelaar in het FD. Hij komt regelmatig klanten tegen die naar België gaan... omdat er in Nederland van alles moet worden geregistreerd. En in België is dat niet zo. Dat komt door een gat in de anti-witwasregelgeving. Als een goudhandelaar daar contant betaalt, moet hij dat melden... Maar de Nederlander die zijn goud verkoopt hoeft helemaal niets door te geven. Daardoor zouden grote sommen zwart geld via België witgewassen kunnen worden. De nationale politie wordt te bureaucratisch en daardoor veel minder slagvaardig. Dat zegt criminoloog en hoogleraar Feynhout in de Telegraaf. Hij geldt volgens de krant als de autoriteit als het gaat om de politie in Nederland. De nationale politie wordt verdeeld in vijf organisatorische lagen en wordt zo volgens Feynhout veel te log. Hij vreest dat de politie straks lokaal en regionaal... minder goed kan optreden bij opsporing, noodhulp en ordehandhaving. De hoogleraar heeft zijn kritiek gebundeld in een boek... Het eerste exemplaar geeft hij morgenochtend aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De stadsfietser komt er in Nederland fietsland bekaaid vanaf. Er zijn te weinig en te smalle fietspaden. En daarom pleiten verkeerskundigen, bestuurders en andere experts morgen in Utrecht voor het volgende. Geef de fiets prioriteit in de stad en zet de auto op het tweede plan. In Trouw zeggen ze dat het drukke toenemende fietsverkeer leidt tot grote problemen en onveilige situaties. Daarom willen de deskundigen dat de steden anders worden ingericht. Zo zouden er in het stationsgebied van Utrecht 30.000 fietsparkeerplaatsen moeten komen. om de stad aantrekkelijker te maken. Om de drie tot vijf jaar wordt de Maas in België voor een deel drooggelegd. voor onderhoudswerkzaamheden aan sluizen en kades. In die tijd geeft de rivierbodem zijn geheime prijs, aldus de Volkskrant. Een groep mannen uit een dorpje bij de Maas... ploetert nu al een week op de bodem van de rivier... op zoek naar grote en kleine rommel. Gemeentebesturen laten de rivierbodem schoonvegen. Politiekorpsen hebben al vijf gestolen auto's gevonden. Oeverbewoners zijn vooral blij met de grote stapel troep. De collecties fietsbanden, flessen en visnetten is norm. Bovendien kunnen ze hun kademuren opknappen. Ze zijn het er wel over eens dat de Maas zonder water eigenlijk veel leuker is... Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Hallo so on heart of darkness, The moody country tune, The wraps you so completely clear of skin. Put it on repeat Before we went to sleep As we made love in the shelter of the night Cause there was something in our characters That made love wouldn't stick Maybe we're just crazy, I don't know But there's a tide that binds between us A deep romantic need And it's in my heart no matter where I go When we're old and gray, we'll meet again To sip at memories wine We're time enough to talk and wonder why And to play that heart of darkness To try that heart of darkness To light that heart of darkness one more time There was something in our characters that made love wouldn't stick. Maybe it was just crazy, I don't know. But there's a tidy vines between us, a deep romantic need. And it's in my heart no matter where I go. When we're old and gray, we'll meet again to sip that memories wine. With time enough to talk and wonder why And to play that heart of darkness To try that heart of darkness To play that heart of darkness one more time To try that heart of darkness one more time Yes, to light that heart of darkness one more time Heart of Darkness door J.P. Dentex en zijn band. Ik ga straks met ze praten. De dood maandagnacht van een inbreker in het Brabantse Diezen... die om het leven kwam na een vechtpartij met de bewoners van het huis... was volgens staatssecretaris Fred Teven een kwestie van inbrekersrisico... Maar zonder meteen uitspraken te willen doen over de zaak... waar we geen van alle details van kennen... vragen we ons toch af, wat is de grens tussen zelfverdediging en eigenrichting? Tussen noodweer en excessief geweld? En ik ga erover praten met Peter van Koppen... hoogleraar rechtspsychologie aan de faculteiten der rechtsgeleerdheid... van de Universiteit van Maastricht en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dat is een hele mond vol, meneer van Koppen. Goedenavond. Goedenavond. De Raad voor de Rechtspraak zei, behalve dat het niet aan politici is... om te oordelen over schuld of onschuld van verdachten... dat noodweer altijd proportioneel moet zijn. Wat zegt de wet eigenlijk over die proportionaliteit? Daar, daar, daar zegt vooral de rechtspraak wat over. Hmm. Wat, wat, wat mij zorgen baart in, in alle reacties op wat meneer Teve gezegd heeft... is dat men een hele hoop dingen door elkaar gooit. Ja. Je hebt aan de ene kant, wat Teve zegt, er is een inbreker... die gaat inbreken in een huis waarvan hij niet zeker weet dat uh, daar geen uh, bewoners uh, thuis zijn... Uh, dan loopt hij het risico dat hem van alles kan overkomen. En iedereen die erop reageert, ook de Raad voor de rechtspraak, gaat het nou onmiddellijk over iets heel iets anders hebben. Namelijk over het gedrag van de bewoners. Yeah. Dat is een hele andere kwestie. Kijk, TV heeft gelijk als hij zegt... als je als inbreker gaat inbreken... dan neem je het risico dat je mensen tegenkomt... die van allerlei rare dingen kunnen gaan doen. En dat, dat heeft er ook mee te maken. De vraag die is mensen... of het raar is wat die bewoners doen. Dat is volgens nou, mij de eerste vraag. Nee, het gaat erom... Die, die inbreken neemt het risico. Ja. En is de andere, hele andere kant van de zaak. Uh, mensen hebben recht om uh, hun haven en goed en zichzelf te verdedigen. Ja. Um, en dan is de vraag, hebben ze dat proportioneel gedaan of niet? Ja. En, en op die vraag kunnen we natuurlijk nu helemaal nog geen antwoord geven. Want nee. er moet nog allerlei politieonderzoek gebeuren. Maar dat vroeg ik u ook helemaal niet. Ik vroeg u wat de wet zegt over proportionaliteit. Daar zegt de wet eigenlijk heel weinig over. Je mag, ja. je, je mag jezelf en je spullen verdedigen. Ja. Maar in de rechtspraak wordt die proportionaliteit natuurlijk ingevuld. Ja. En dat is, gaat eigenlijk beslissing van geval tot geval. Ja, dus je kunt eigenlijk in het algemeen daar weinig over zeggen. Als ik u vraag, is de grens tussen zelfverdediging en eigen richting duidelijk afgebakend... dan kunt u daar eigenlijk geen antwoord op geven. Nee, kijk, waar we het hier in dit geval uh, uitsluimd hebben is over, uh, uh, uh, over zelfverdediging. Eigenrichting is natuurlijk een hele andere kwestie, namelijk het recht in eigen hand nemen. Ja, maar dat weten we uh, niet he, in dit geval. Uh, dat, dat weten we nog nee. niet. Maar de, kijk, eigenrichting heb je het over een situatie waarbij bijvoorbeeld uh, buurtbewoners gaan posten in, in de wijk... Uh, ze komen een inbreker tegen en ze, ze slaan hem uh, bewustloos. Yeah. Dat noemen we eigenrichting. Maar iemand die zijn eigen huis verdedigt... en daar ziet het in dit geval naar uit... althans de eigen vogels uh, die men verdedigd heeft. Um, dan, dan hebben we het niet over, over eigenrichting, maar over... Okay. over uh, uh, over zelfverdediging. Nou, laten we het dan over, over zelfverdediging, zelfverdediging uh, hebben. Want ik wil het juist zelf. wil Ik het steeds van deze zaak afhalen. En het meer in algemene termen. Uh, want we weten inderdaad, zoals u terecht zegt, niets over de zaak. Teven trouwens ook niet. Maar wij ook niet. Dus ik wou het, ik wou het hebben over dan het fenomeen zelfverdediging. Um, um, um, bijvoorbeeld, uh, doet het er toe met de methode om het te verdedigen? Doet die ertoe? Ben ik vrij in mijn keuze om het te verdedigen? Stel, ik heb een... Honkbalknuppel onder mijn bed liggen? Mag ik daar dan mee slaan? Of moet ik, mag ik daar alleen mee dreigen? Nou, okay, ik denk dat je het in, in iets wijdere context moet zien. En dat is nou de situatie, u, even u ligt te slapen in uw bed. Er staat op bepaald een inbreker bij u in de gang. En de vraag is, wat mag je dan doen? Ja. Uh, als, uh, kijk, de manier waarop wij nu gezellig op de banken uh, heen en weer over het praten... is uh, alsof je het van tevoren kan bedenken wat je dan gaat doen. Sommige mensen reageren dan heel raar... en mm. gebruiken dan die knuppel een stuk harder... dan ze misschien van tevoren ooit gedacht zouden hebben. Ja. Um, die, die vrijheid moeten mensen in zekere mate kunnen hebben. Want een kat in het nauw maakt rare sprongen... en dus ook iemand die... S'nachts wakker gemaakt wordt, zich doodschrikt van die gek die in hun huis staat. die doen soms ook rare dingen. waar ze zelf achteraf van zeggen. misschien had ik dat niet moeten doen. Ja, en is er dan. want, want, want er is natuurlijk een verschil tussen je bedreigd voelen. en bedreigd worden. In het geval van een inbreker voel je je zeker al snel bedreigd. Het is maar de vraag of je ook echt bedreigd bent. Uh, nou, de, wat wij weten uit het onderzoek naar het gedrag van inbrekers. zijn die inbrekers vaak banger. Dan bewoners van een huis. Alleen daar heb je als bewoner van een huis eigenlijk niks aan. Er staat iemand in je huis. Um, uh, en dat is een hele beangstigende situatie. Mm. Dat is een ontzettende invasie. Niet alleen in je privacy, maar ook in je, in je eigen leefomgeving. En dat betekent dat je, ja dat mensen dan toch hele rare dingen gaan doen? Ja, maar, ja. Maar, maar waar dus de discussie steeds over gaat... nog even afgezien dus van over deze specifieke zaak, is of degene die slachtoffer zijn van een misdrijf... en zich daartegen verdedigen... of die wel voldoende door de wet worden beschermd. Dat, dat is steeds de vraag. Um, um, en, en de reactie van Teven zou doen vermoeden... dat dat niet het geval is. Wat vindt u ervan? Nou, volgens mij draait u de discussie een beetje om. Uh, uh, uh, meneer Teven zegt van. Uh, deze inbreker loopt een risico. Yeah. En wij moeten uh, ruimhartig omgaan met het, het soort gedrag wat mensen uh, laten zien. Of, uh, als om mensen zichzelf of hun spullen verdedigen. Mm -hmm. Terwijl er andere politici zeggen. onmiddellijk met het vingertje gaan zwaaien. zoals uh, meneer van D66. Ja, toch een beetje een, een inbrekervriendelijke partij lijkt het wel. Van ja, je moet die arme inbreker. Brekertjes, toch maar niet uh, hun haar krenken. Dat ja. is wat er in feite in deze dis discussie gebeurt. En dat is natuurlijk heel raar. Even afgezien van de concrete zaak waar ik het nu over heb. Iemand gaat een huis binnen. Mensen verdedigen hun, uh, zichzelf en hun spullen. Uh, daar gebeurt iets... Waarschijnlijk wat die mensen zelf ook niet gewild zullen hebben. Maar dan kan je niet bij voorbaat zeggen van... ja, wacht even, de arme inbreker en de vreselijke huiseigenaren. Nee, nee dat begrijp ik. Maar um, um, wat, ik, wat ik meen te uh, horen in de discussie... is dat men zich dus zorgen maakt dat die huiseigenaren... Uh, eventueel zouden worden gestraft door de rechter. Uh, daarom hebben wij, uh, hebben, wij, hebben wij dit gesprek met u ook uh, georganiseerd. Omdat ik mij dus afvroeg of die mensen niet gewoon door de wet worden beschermd. En ik meen eigenlijk uit uw woorden op te maken dat dat wel degelijk het geval is. De, de, de mensen in huis die worden uh, in zekere mate door de wet beschermd... Z, zolang ze zich enigszins proportioneel gedragen hebben tegenover die inbreker. Ja, maar nou noemt u toch weer dat woord proportioneel. Nou kijk, wat het rare in discussie is... van iedereen kijkt naar het gevolg. Er is namelijk iemand dood gegaan. Maar uh, de manier waarop je doodgaat en de manier waarop die mensen zich gedragen hebben... dat kan op allerlei manieren gebeurd zijn. Ze kunnen zich keurig... Keurig netjes proportioneel gedragen hebben. Nou, misschien die man een klein zetje gegeven hebben. Hij kan uh, met zijn Tuurlijk, hoofd op tafel gevallen niet. zijn en ja, dan kan hij ook dood. Zeker. Dus je kan door het feit dat iemand dood is, niet zeggen van die mensen hebben zich misdragen. Daarvoor moet behoorlijk politieonderzoek ja, okay. voorkomen voordat je daar ja. iets zinnigs over zou kunnen dat zeggen. Dat begrijp ik, maar dat probeer ik u helemaal niet te ontlokken. Ik probeer gewoon eruit achter te komen wat proportioneel is. Maar even iets anders. Fred Teven pleit al heel lang voor een wetswijziging om. Artikel 41, eh, waarin het recht op zelfbescherming dus geregeld is, om dat eh, te wijzigen omdat het niet genoeg zou beschermen. Heeft hij daar gelijk in? Ik denk niet dat hij daar gelijk in heeft. Ik denk dat die bescherming nu ook gegeven wordt. En, en eh, als je kijkt naar de, de, de, de rechtspraak die hierover gewezen is, over het algemeen gaan rechters daar op een hele keurige manier mee om. Als je het te bond maakt, dan word je gestraft. Zo gauw je redelijk binnen grenzen houdt, dan dan word je niet gestraft als uh, huiseigenaar. Nee. En ik denk dat er ook geen reden is om in, in deze zin weer de wet te veranderen. Het is natuurlijk toch een typische Haagse pavlov reactie dat als er iets gebeurt om dan te roepen, we gaan de regels veranderen... alsof je daardoor de maatschappij verandert. Ja, is er trouwens sprake van voortschrijdend inzicht in dit verband? Ik herinner me, um, um, overigens volstrekt niet te vergelijken... maar uh, zaken uit 2002, de twee Albert Heijn-medewerkers... die ook steeds nu worden, worden aangehaald weer... die een dieven gebroken neus sloegen en een boete kregen. 2005, een vrouw in Amsterdam die een tasjesdief reed om door hard achteruit te rijden. Die werd ook veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur... Maar in 2009 al wordt een bewoonster van een boerderij in Nune... die een inbreker betrapt in haar achtertuin... en wie een man uh, um, zich verdedigt met een riek... dat de dood tot gevolg heeft niet, niet uh, um, gestraft. Is er sprake van voortschrijdend inzicht wat dat betreft? Nou, er is sprake van verschillende situaties. Als ja. we bijvoorbeeld nemen de Albert Heijn-medewerkers... Uh, wat die gedaan hebben, ze hebben iemand achtervolgd. Die hebben ze onder controle gekregen. Toen was de politie vrij snel ter plaatse. En op het moment dat de, de dief uh, onder controle van de politie was... zijn ze doorgegaan met de man te schoppen. Hmm. En dat is dus evident niet proportioneel. En dan ga je het door, terwijl yes. er enkele reden okay. meer voor is... Ja. Uh, en ja, dat zijn het soort overwegingen die, die een rechter in concreet moet maken. Want het kan van ontzettend veel omstandigheden afhangen. Ja. ja. U vindt mij de hele tijd wat nee, vaag. Nee, helemaal maar niet. Maar het is natuurlijk in zekere zin in de praktijk is het ook wat vaag. Je moet echt naar de concrete omstandigheden kijken... Van zijn deze mensen excessief te ver gegaan? Of niet? Nou ja, dit leert alleen maar dat dit soort discussies over dit soort specifieke zaken. zonder dat je er iets van af weet. eigenlijk niet gevoerd moeten worden. En dat je er in zijn algemeenheid niks over kunt zeggen. Nou, je kan er wel in zijn algemeenheid over zeggen. Wat nou meneer Teven zegt, en daar heeft hij volkomen gelijk in. Als je als inbreker een huis binnengaat. dan loop ja. je het risico dat je bewoners tegenkomt. die van alles met je kunnen gaan doen. Ja. onder andere je doodmaakt. en daar heeft hij gewoon gelijk in. Kortom, gij zult niet inbreken. Heel verstandig, ja. Meneer Van Koppen, Koppen, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Uh, inmiddels staan uh, onze bandleden, eentje zit er bovendien, uh, uh, weer klaar. Uh, uh, Jan Piet, JP, Dentex. Ja, voor de oudgediende uh, is het uh, Jan Piet? Ja, ik weet het, ja, voor de oudgediende, want al in de jaren zeventig uh, uh, actief, mogen wij wel zeggen. Uh, stel de andere twee bandleden even voor: dat is, uh, uh, ja, die zien jullie niet, maar op de bassis. De bassis? Van de Beer. Ja, en, de... en de elektrische gitaar Yvonne Ebbers. Juist, en uh, jullie, jullie uh, beginnen 13 oktober met een reprise van de theatertour Speak Diary. Er ja. uh, uh, is ook een, een CD van uitgekomen. Vertel daar eens iets over, van waar die titel bijvoorbeeld? Um, ik, uh, ik ben een keer. Uh terug gaan kijken. Meestal kijk ik vooruit... van wat is er nou eigenlijk gebeurd al die jaren. En ik heb altijd heel mooi een dagboekje bijgehouden. Mm -hmm. Daar heb ik nooit in gekeken. Daar heb ik alleen in geschreven als ik heel erg boos... of heel verdrietig was. En die ben ik toen gaan bekijken. En toen ben ik me rot geschrokken. En toen dacht ik, dit is dus de waarheid. Maar het is ook de waarheid niet. Dus uh, ik heb zo een... een programma gemaakt van, zeg maar, liedjes... die ook op die manier gemaakt zijn. Nogal veel emotionele liedjes... die dan... Uh, zeg maar in demo-vorm nog voor mij in een schoenendoos zaten. Die ben ik gaan opnemen. En de verhaaltjes uit het dagboek lees ik voor... en dan geef ik in de theatershow commentaar op. Dat is af en toe hilarisch, maar het is eigenlijk om te huilen af en toe. Maar af en toe om te huilen. <lacht> um, um, maar jullie gaan nu weer zingen, hè? Geen ja, commentaar meer. Nou uh, dit liedje is het laatste liedje van het programma. Dat is eigenlijk een ode aan Holland. Dat heet Olanda Tiano. <tied> I'll start eyes in the boulder, you're a beacon to my soul. La vita è, gone out of strada, your light is my vision, to a plain simple thing. No ghost or talk show host Can drive us apart You gave my horizon Unshakable wings All under the arm You're making me whole I saw ties in the polder You're a beacon to my soul. From San Fran to Brussels, they skipped Amsterdam, but I'm here just sitting here, wherever. My city of magic, where low clouds kiss the ground. I'm taking it with me wherever I'm bound. Oh, Landa Diamond, you're making me whole. Als dat huis in de polder You're a beacon to my soul All on that You're making me whole As in and en Bijland You're a beacon to my soul A beacon to my soul. To my soul. Ik hou van Holland, daar komt het eigenlijk op neer. JP, Den Tex en Bent... Laten we weer eens kijken hoe het reilt en zeilt in Den Haag. De derde dag van de onderhandelingen was het vandaag voor de zes mannen aan die ovale tafel in de stadhouderskamer in het gebouw van de Tweede Kamer. Ja, over het, hoe het daar precies aan toe gaat, laten de onderhandelaars niet veel los. We horen vooral veel teksten over dat de vaart erin zit, dat er goede voortgang is, Wilma Borgman in Den Haag. Uh, ja, VVD en PvdA om de tafel. Um, daar waar de VVD is natuurlijk enkele weken geleden nog rode vlekken in de nek kregen van de Sociaaldemocraten. En nu gaat het eigenlijk heel erg soepel, of is dat schijn? Nou, afgaand op wat we horen, wat we zien lijkt het niet alleen zo... maar uh, is dat ook zo? Het tempo zit er flink in. En uh, dat blijkt toch vooral uit het bericht van vanavond... Uh, dat de heren daar aan die tafel al bezig zijn met de ministersplekken. Uh, zes voor elke partij. Oh, ja. ja, de premier natuurlijk van de VVD. Uh, er is in het nieuwe kabinet geen plek meer voor de min het ministerie voor uh, immigratie. De post die uh, Gert Leers tot nu toe bekleedde. Uh, en de cir circulaire schema's die rappen van een akkoord binnen een week of vijf... Dus dus nou ja, hoeveel tempo wil je hebben? Uh, goed, daar past wel een kanttekening bij, want in deze fase is het natuurlijk niet zo gek dat je optimistische geluiden uh, hoort. Nu hoeft het niet, nog niet allemaal tot in detail uitgeplozen te worden. Uh, het echt moeilijke komt natuurlijk pas later als het echt concreet wordt. Ja, goed, Rutte noemde de vorige coalitie nog uh, uh, een kabinet waar rechts een vinger bij af kon likken. Voor een draai, meer of minder draaien politici tegenwoordig een hand niet meer om? <laughs> nou, ik weet niet of je dit een draai moet noemen. Er wordt nu inderdaad wel uh, snel afscheid genomen van de rechtse vrienden van het uh, nu demissionair kabinet. Dat is zeker waar. De VVD kijkt nu de andere kant op. Dat is ook zeker waar. Um, maar daarbij moet je wel bedenken dat de verkiezingsuitslag van 2012 ook een heel andere is dan die van twee jaar geleden. Toen was de PVV de grote winnaar. Was er ook winst um, voor D66, voor GroenLinks? Natuurlijk voor de VVD die uh, op het nippertje de grootste partij werd. En bij die verkiezingsuitslag lagen in theorie een heleboel mogelijkheden... voor allerlei kabinetten. En die mogelijkheden moesten wel worden uitgezocht, al dan niet voor de bühne... Paars moest worden geprobeerd. Nou, dat mislukte. Um, toen kwam samenwerking met het CDA in beeld. Dat was natuurlijk ook heel ingewikkeld. En deze keer, de verkiezingsuitslag van 2012, biedt, uh, althans volgens deze twee partijen, aanzienlijk minder mogelijkheden. en dus ook minder moeilijkheden. Veel keuze hebben ze niet, zegt hij. Ze. Nee, realisme troef dus. Maar op een partijraad van de PVDA bleek uh, zaterdag. dat de achterman van Samsom. de keuze voor deze gesprekken ook best begrijpt. maar dan toch weer niet te veel wil inleven. Nee. Hoe zit dat dan bij de VVD? Ja. Ja, die achterman van de VVD, eh, niet zozeer de kiezers trouwens... maar dat partijkader, dat zijn mensen waarvan je kan zeggen... dat die de laatste jaren een belangrijke les hebben geleerd. Namelijk dat rust en eenheid in de partij lonend is. Eh, zelfs zo lonend dat hun politiek leider premier werd. Dat zijn voor mensen met ambitie prettige omstandigheden. En die mensen zijn best bereid om daar wat voor in te leveren. Dat hebben ze onder het vorige kabinet gedaan. Samengewerkt met Geert Wilders, samengewerkt met de SGP. Nou, waarom zouden die mensen niet ook heel goed kunnen samenwerken met Diederik Samsom. Als ze maar een herkenbaar verhaal overhouden. Dus geen waterige compromissen, maar liever hier wat geven en daar wat nemen. En uiteindelijk, aan de andere kant, um, daar staat tegenover bij de met de PvdA... Uh, zijn er ook behoorlijk wat raakvlakken als het gaat over immateriële onderwerpen. Over de zondagsrust, om een heel praktisch voorbeeld te noemen. Maar ook over zelfbeschikkingsrecht, over euthanasie. Um, er zijn VVD'ers die dat heel prettig vinden. Tuurlijk, maar goed. Als je geen geen waterige compromissen wil. Uh, wat gaat de achterban van Rutte dan zeker niet slikken? Ik heb een heleboel mensen gesproken de afgelopen uh, weken... sinds de verkiezingsuitslag en wat ik steeds hoor terugkeren... zijn twee dingen eigenlijk. Uh, de hypotheekrenteaftrek. Daarover is in de verkiezingscampagne een belofte gedaan. Die belofte moet Rutte nakomen... Wat overigens niet betekent dat er helemaal niks kan gebeuren. Want je zou je kunnen voorstellen dat er in uh, vervolg op het uh, vijfpartijenakkoord van dit voorjaar... verder afspraken worden gemaakt over bevorderen van aflossen. Als dat systeem maar overeind blijft. Um, uh, dat is het ene. Het andere punt gaat over de belastingen. Denk aan een andere verkiezingsbelofte. De duizend euro die Rutte ons allemaal heeft beloofd. De belastingen mogen het liefst helemaal niet omhoog... en zeker niet naar het toptarief van 60 voor hoge inkomens... zoals in het um, PvdA-programma staat. Dus dat, dat gaat de achterban zeker niet slikken. Um, ik heb met uh, veel mensen gesproken, zei ik al. Een aantal van die gesprekken heb ik ook opgenomen... en ik wilde daar even wat van laten horen. Bijvoorbeeld met de voorzitter van de provinciale afdeling in Limburg. Daar kwam veel van de winst van de VVD vandaan. Um, met de voorzitter van de fractie in de Groningse Raad. De voorzitter van de JVD.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 dat uh, PvdA's hele redelijke mensen zijn. Joost van Keulen, fractievoorzitter VVD Groningen. Men zal toch, uh, om, om maar in Koenders termen te blijven, over de eigen schaduw heen moeten stappen. Maar ik proef in mijn partij uh, bereidheid in ieder geval om dat te doen. Waarnemend voorzitter Nick Derks van de JOVD. Uh, we beginnen eraan te wennen. Het was een aardige ommezwaai van, uh, van de VVD... dat de Partij van de Arbeid uh, in één keer in de armen werd gevlogen... Maar goed, ze zijn veroordeeld uh, tot elkaar gezien de verkiezingsuitslag. Joost van Keulen. De hypotheek en aftrek is natuurlijk een moeilijk, een, een moeilijk dossier. Maar het gaat om een totaalplaats, dat je neerzet met elkaar. En voor de Partij van de Arbeid zitten er ook uh, waarschijnlijk pijnlijke dingen in. Zo'n regeerakkoord. Het is in ieder geval niet aan mij om te zeggen op dat dossier of op dat dossier. Ik kan je geen water bij de wijn doen. Dat zal echt uit onderhandeld moeten worden. Offermans uit Limburg. Nou, in ieder geval uh, dat er aandacht voor Limburg is. Hoe kijkt de regering aan tegen het wegennet in Limburg? Hoe kijkt de regering aan tegen de treinverbindingen? Daar willen we graag dat er natuurlijk een paar zinnen in het regeerakkoord over uh, opgenomen worden. Derks van de JOVD. De arbeidsmarkt zit op slot, de woningmarkt zit op slot. En op beide beleidsterreinen dienen gewoon noodzakelijk maatregelen genomen te worden. En een versoepeling van het ontslagrecht lijkt de JOVD aan mij daarin een, een goede zet. Arno Brok. Waar ik denk per definitie bij de VVD ook naar gekeken wordt... is alles wat te maken heeft met immateriële vraagstukken. En verwacht van een, een coalitie van Partij van de Arbeid en VVD van de Liberalen... dat men daar opnieuw hele verstandige voorstellen zal gaan doen. Ricardo Offermans. VVD'ers vinden het algemeen niet erg als ze een bijdrage moeten leveren... op basis van uh, solidariteit. Maar als je het hebt over 60% belasting, dan heb je het natuurlijk wel al bijna over gelegaliseerde diefstal. Arno Brok. Iemand met de statuur van Rutte, daarvan wordt verwacht dat hij ook de verstandige dingen doet in de onderhandelingen met de Partij van de Arbeid. En ik heb alle vertrouwen in dat hij dat op een goede manier zal doen. Niet alleen in het belang van de VVD, maar ook vooral in het belang van ons land. Joost van Keulen. De man is verreweg de beste politicus van Nederland op dit moment. Dus, dus hij doet het fantastisch. Ja, groot vertrouwen dus in Rutte, dat is duidelijk. Wanneer is de eerstkomende gelegenheid om de trouw van de aanhang te testen? Nou, komende zaterdag, denk ik, want dan is er uh, een partijraad van de VVD. Daar zitten niet de gewone kiezers, maar wel het partijkader. Officieel praten ze daar over de miljoenennota, uh, maar natuurlijk is daar het nieuwe kabinetonderwerp van gesprek. Uh, de formatie wordt daar besproken. Ik voorspel je daar een hard en langdurig applaus voor Rutte. Juist, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Wij gaan uh, opnieuw luisteren naar J.P. Dentex en Band... met Teenage Town Revisited. I'm going back to this town where I lived as a teen... My mind still fresh and my hands still clean I faced the precious time When tomorrow still was mine The writing on the wall And all the tears I can recall Now make me seem much older than I was Going back to this town with its wonderful dreams Rock and roll singles and dirty blue jeans Suddenly a song Takes me back where I belong I hear the falling rain And oh, the sound is just the same The only hit to pass the test of time Oh, to be home again Simply to come home again Meeting with some long-lost friend At the Lonely Heart Cafe Oh, to be home again Simply to come home again Listening to some local band Them riffs we used to play And still have to play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 het J.P. Dentex op 13 oktober beginnen de groep met de reprise van theatertour Speak Diary. De Limburger Ed Hoebe is een veelbesproken man de laatste dagen. Morgen gaat op het Utrechts Filmfestival de documentaire De Man met 100 Kinderen in première. En Ed Hoebe is die man, want spermadonor. Goedenavond, meneer Hoebe. Goedenavond. Uh, spermadonor uit overtuiging, begrijp ik. Nou, ik heb... Uh... In mijn jonge jaren mensen leren kennen die ongewenst kinderloos waren. En dat deelden zij, eh, wat zij daar aan leed aan beleefden. En dat heeft mij eh, wel diep geraakt, ja. ja. Weet u eigenlijk precies hoeveel kinderen u hebt? Um, sinds gisteren uh, bij mij weten 90. Sinds gisteren bij u weten 90. Uh, ik begrijp dat u gisteren dus opnieuw vader bent geworden. Een um, biologisch vader, althans. En ja. uh, inderdaad, in Duitsland is uh, met een succesvolle keizersnede een jongetje geboren. Van harte. Hoe houdt u dat eigenlijk bij? Um, vanaf het begin heb ik altijd uh, bijgehouden. Uh, ik ben open en eerlijk over mijn naam. De wensouders zijn dat ook. Ik heb altijd een bestand bijgehouden om uh, problemen met. Uh, het beruchte woord inteelt uh, valt dan wel eens. Om daar problemen zoveel mogelijk mee te voorkomen. Um, maar uh, goed, nou, over dat inteelt moeten we het straks even hebben. Want, want hoe kunt u dat voorkomen? Dus de mensen uh, die ik help, die kennen mijn uh, naam, adres, woonplaats, uh, sterrenbeeld, uh, de hele minkmak. Uh, ik ken de namen en woonplaatsen van degenen die ik uh, geholpen heb of uh, ook geprobeerd heb te helpen. Soms laten mensen... Niets meer uh, weten na een poging. Nee, dan heb dan je, dan je ga niks van een kind. <laughs> nou, uh, dan ga ik ervan uit dat er dus een kleine kans bestaat dat daar een kind is. Dus bewaar ik hun namen wel. Um, okay. Ouders van de kinderen zouden in de toekomst gewoon contact met mij kunnen opnemen. Of uh, een beoogde partner bij mij bekend is. Ja, kan. Maar het hoeft natuurlijk niet te gebeuren. U kunt daar niet zeker van zijn. Nee, maar als het een match zou zijn... dan zou het van twee kanten uh, niet moeten gebeuren. Dat uh, is ook weer een uh, sterke. Uw uh, negentig kinderen inmiddels? Hoe oud is de oudste inmiddels? Een jaar of uh, negen. Een jaar of negen. Jeetje, ja. hoe doet u dat met Sinterklaas, zeg? Mij is uh, niet een rol gevraagd als uh, daadwerkelijk uh, ouder, zeg maar. Dus uh, in die... Uh, in die zin speel ik daar geen rol in. Hmm. Er is nogal wat uh, commotie over de vraag of het uh, ethisch wel kan wat u doet. U brengt uw zaad niet alleen aan huis, maar ook in huis, begrijp ik. Via de natuurlijke methode, via seks. Begrijpt u die ophef? Ik uh, begrijp het helemaal, maar uh, um, hoe zal ik het zeggen? Het is voor mij ook wel een beetje alsof ik op Facebook een uitnodiging voor een feestje heb gedaan. En alle journalisten zijn erop afgekomen. Ja, maar u begrijpt dus de ophef. Uh, u begrijpt dus dat mensen het uh, uh, moeite mee hebben... dat u niet alleen uh, uw zaad via een, uh, via een buisje uh, doneert... maar ook uh, via de natuurlijke methode, via seks. Zeker, ik had die moeite in het begin uh, zelf ook in die zin van... ik hielp mensen alleen via zelfinseminatie, dus dat ik een... Zoals dat romantisch heet, een potje produceer. En uh, dat doorgeven mensen. En ze brengen het zelf van een spuitje in. Ja. Um, maar ja, ik heb gemerkt dat. Uh, ja, met name. Uh, er zijn mensen die uh, toch niet hun hele leven gedroomd hebben. van de vervulling van de kinderwens. In de vorm van een prins op een witte paard die met een spuitje van 12 cent komt aanzetten. Um, en die zich toch. Uh, geho gehoopt hadden dat uh, hun kind zou ontstaan... in een sfeer die toch wat iets meer ja, warm en intiem is... dan dat dat uh, dan in een kliniek u? ook gebracht wordt. Pardon? Droomden ze dan van u? Ja, nee, zeker niet. Maar uh, ik heb mezelf ook wel uh, omschreven als misschien de laatste man op aarde... waar iemand mee het bed zou willen delen. Maar uh, ik ben voor een aantal mensen ook de laatste man op aarde die hun wil helpen op de manier die zij zich voorstellen. Ja, maar hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat in zijn werk? Ik bedoel, wensouders komen bij u thuis langs. en uh, wie, Van wie gaat het initiatief dan verder uit, van hoe het gaat? Ik leg gevraagd uit uh, wat de mogelijkheden zijn. Uh, ik leg ook uit dat er voor mij absoluut geen verschil maakt... Uh, in de keuze om hem te helpen of ze de ene of de andere methode kiezen... Ik wil niet dat mensen denken van, ja, ik zal dat maar doen, want anders helpt die niet. Um, hm. Ik help nog steeds uh, mensen met uh, beide methodes. En ja, dan kunnen we daarover praten. En het is het een of het ander voor mensen. Hè? Uh, ja, net zoals zijn. mensen zich dat kunnen voorstellen of niet kunnen voorstellen. Hm. Is dat bij de mensen die hier langskomen ook. Van, uh, meteen duidelijk van, nee, uh, het is zelfinsimulatie. Uitstekend. En anderen is het weer van, ja, ik wil het toch uh, het daarover hebben. U van... maakt het niet uit. Um, ik ga niet tegen die mensen zeggen... Uh, in welk opzicht dat dat voor mij persoonlijk nee. wat uitmaakt. Okay. Nee. Hoe, hoe vinden ze u eigenlijk? De mensen die mij hebben leren kennen, omschrijven mij allemaal als een warm en sympathiek... Nee, nee, sorry, dat bedoel oh, <laughs> bedo ik niet. Uh, hoe, hoe, okay. hoe, komen ze op, hoe komen ze op u? Hoe, hoe, uh, hoe, hoe komen ze op uw adres en uh, op uw functie, zal ik maar zeggen? In die zin, hoe vinden ze u? Nou, in de, in de eerste jaren, zeg maar zo'n tien jaar geleden en de jaren daarna... was ik een van zeer vele mannen die zich... Uh, uh, aanboden en anderen nog steeds aanbieden... via internet, via forums die daar uh, opgericht zijn. U biedt u zelf aan via internet? Uh, in die zin, er zijn forums waar dan oproepen van wensouders staan voor denoren. En oproepen van denoren voor wensouders... die misschien liever niet een oproep schrijven... maar uh, liever passief kijken... Uh, ja, wie ze zouden kunnen kiezen. Oh, het is andersom. Uh, uh, mensen uh, bieden zichzelf aan en u reageert daarop? Uh, de laatste jaren is het gewoon zo gegroeid... dat uh, ja, met name in het buitenland uh, al veel eerder uh, aandacht van media was voor wat ik doe. Ja. En uh, mensen lezen soms artikelen, uh, googelen mijn naam en schrijven mij dan een mail. Ja, nu bent u zo in de openbaarheid getreden. Hoe stapt u tegenwoordig de supermarkt binnen zich, vraag ik me af. Uh, met een volletje wat uh, de kortingen van de week zijn. En uh, daar probeer ik van te profiteren. <lacht> ja, maar ik bedoel eigenlijk, uh, maar dat begrijpt u wel, uh, of, ja. of u niet overal herkend wordt. En Mogelijk aangesproken, wel. Maar, uh, dus. En, ik, ja. ik denk, laat ik het zo zeggen. Hè, uh, natuurlijk, ieder mens is belangrijk, maar de mensen die voor mij belangrijk zijn, heb ik in het begin persoonlijk op de hoogte gesteld... van wat ik uh, probeer te doen voor andere mensen. Uh, in persoonlijke gesprekken, één ja. op één. Ze konden alle vragen stellen die ze wilden. Um, vrienden, familie, ja. um, tientallen mensen heb ik uh, gezegd... van ik wil niet dat je dit via andere wegen ontdekt. Hè. Ik uh, ben bekende donor en ik ben er open en eerlijk over. Ja. En ja, dat hebben die mensen ontzettend gewaardeerd. En dat zijn ook mensen die... Uh, uh, waarvan ik merk als anderen daarover beginnen te praten... die niet door mij zijn ingelicht, dat ze uh, ja, toch wel voor mij opkomen. En u bent nog steeds actief? Ik ben het uh, afbouwen. U uh, bent aan het uh, afbouwen? Bij ja, 100 stopt zin, u? <laughs> nee, uh, ik, ik, ik, ik, ik heb over de getallen... Uh, ja, ik... ik, ik een kind kan toch nooit een, uh, een nummer zijn. Um, en okay. voor, mij, voor mij is dat essentieel. Uh, ik, ik, ik heb er uh, haast nog even over gedacht. Uh, het enige in verband met 100 waar ik aan dacht was... zou ja. ik bij 99 stoppen om te bewijzen nou, dat het niet ja. om 100 gaat. Maar ja. okay. dan ben ik ook wel met een getal bezig. U bent aan het afbouwen. Meneer Hoebe, dank voor dit gesprek. Geen probleem en dank voor uw aandacht. Het is vijf voor twaalf. Op zijn sterfbed in Amsterdam liet Gerard Kommerij weten dat in zijn huis in Portugal een nieuwe vrijwel voltooide bundel gedichten lag. Morgen verschijnt hij, Boomerang. We vroegen drie bekenden van Kommerij om er één gedicht uit te kiezen en voor te dragen. Te beginnen uh, met Ellen Dekwiet. Ellen, wat heb jij gekozen en waarom? Ik heb het slotgeducht van de bundel gekozen, getiteld ultiem geluk... omdat het een soort opluchting lijkt te zijn van iemand die afscheid van het leven neemt. Iemand die niet wil, maar tegelijkertijd berust in het sterven. Ultiem geluk. Ik ben mijn hoofd en ledematen kwijt. Het eindstation van niks en niemendal. Het is een huurkaros waar ik in rijd door een papieren, kurkdroog tranendal. Toch juicht en lacht en zingt in mijn kop... Er wordt een fakkeloptocht in mijn hart. Een wolk ontploft. De zon komt moordend op. En nergens zie ik nog een streepje zwart. Rob Schouten, wat heb jij gekozen en waarom? Ik heb een gedicht uit het midden van de bundel gekozen... getiteld 'Mediahonger'. En dat gaat over iemand die een onverzadigbare zin in nieuws heeft. De hele dag naar nieuws, de radio, krant. En uh, nou ja, ik vroeg me... Maar... ...bij het lezen af of dat op uh, komrij zelf slaat... ...of op een uh, figuur die hem voor de geest stond. Maar ik vind het in ieder geval een heel aardig gedicht... ...om juist op de radio voor te lezen. Laat tralies over aan de kluizenaar. Ik stap door blinde muur en spiegelruit. De scherven tartend en het slipgevaar. Ik ving van hot naar haar en glijd niet uit. Ik kijk met open ogen naar geluid... ...en beeld en letters hoor ik door elkaar... De tuba spoelt terug, de comma fluit. Akkoord en volzin zijn uitwisselbaar. Ik vang ze gulzig op. Ik ben de bruid. Er is geen aanbod dat me niet bekoort. En nog kom ik ervaringen tekort. Ik zit de nieuwsberichten op de huid. En zuig me vol aan beeld en klank en woord... tot ik een wandelende lichtkrant word. Onne tot besluit. Wat heb jij gekozen en waarom? Ik zou graag het gedicht Eeuwigheid willen voorlezen. En dat is één van die gedichten uh, waar de laatste bundel van Gerrit eigenlijk vol mee staat. Namelijk gedichten waarin de dood zich aankondigt. Ik was erbij toen uh, uit de computer van, van uh, Gerrit in Portugal uh, deze bundel uh, werd gehaald en afgedrukt. En uh, ik kende een heel aantal van de gedichten al, omdat ze eerder elders verschenen. Maar uh, pas toen ik ze herlas schrok ik enorm... En namelijk van het feit hoe uh, zijn eigen dood al in die bundel versleuteld zat. Eeuwigheid. Nu is hij weer terug bij het begin. Alleen de dood heeft toekomst. Binnenkort zal hij weer kleuter zijn en Benjamin. En door een zoete lief worden beknord die hem bezweert dat zij zijn moeder is. Hij zal zo jong en mooi zijn als hij wil. Hij zal zo rap zijn als een agadis. Een wilde bras en, als het moet, muis stil. Hij zal een jongen worden en een man. Hij zal de kop verpletten van de slang, totdat hij stokt. Het komt er niet meer van. Hij wordt volwassen en hij is weer bang. Morgen zit ik Ellen hier. Dekwiet, Rob Schouten en Onderblom lazen drie gedichten uit de bundel Boemerang die morgen verschijnt. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Feinde. Morgen zit hier Pieter van de Wies. Een goede nacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im stehen.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 Dit is Radio 1.